Drie uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Het Vaticaan zegt dat er alles aan wordt gedaan om zo snel mogelijk een nieuwe paus te kiezen. De pausloze periode zal kort zijn, zo beloofde kardinaal Lombardi op een persconferentie. Voor Pasen moet er een nieuwe paus zijn. Het Vaticaan is verrast door het besluit van Paus Benedictus om eind deze maand terug te treden. De 85-jarige Benedictus kampt al een tijdje met gezondheidsproblemen. En dat is ook de reden dat hij ermee stopt. Paus Benedictus doet volgens het Vaticaan zelf niet mee aan het conclaaf dat zijn opvolger moet kiezen. Het speculeren over wie de opvolger moet worden is al begonnen, zegt Vaticaankenner Gerard Klaassen. Er zijn natuurlijk een aantal kandidaten, waaronder nog kandidaten die in 2005, toen deze paus werd gekozen, aan de orde waren. Ik eh, noem bijvoorbeeld de Hondurese kardinaal, uh, die toen al kandidaat was. Er zijn een aantal Italianen op uh, de zetels van Venetië, van Florence, van Milaan. En dat blijft niet bij het speculeren, want er wordt ook al gewet... op wie de opvolger van paus Benedictus wordt. Volgens het Ierse wetkantoor Paddy Power... is de Ghanese kardinaal Pieter Turkson momenteel favoriet. Door een ontploffing bij de Turks-Syrische grens... zijn zeker zeven doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens Turkse media is er een aanslag gepleegd met een autobom. Verdere bijzonderheden zijn nog niet bekend. In de zaak van de dubbele moord in het Groningse Buffalo is een levenslange gevangenisstraf geëist. Dat bleek bij de behandeling van de zaak voor de rechtbank in Groningen. Een hoge eis, zegt ook het OM. Dat geeft dan ook wel weer de ernst van de feiten waar we, hier, waar we het hier over hebben. Twee keer moord, maar onder één keer moord op een politieman. En uh, twee keer een pogingmoord. En dat betekent uh, alles bij elkaar dat ook mijn ministerie levenslang op zijn plaats vindt. De verdachte, een 25-jarige uitgeprocedeerde asielzoeker uit Benin, wordt verdacht van het doden van zijn vriendin en een motoragent twee jaar geleden. De vrouw werd met een brandblusser doodgeslagen, de agent werd met zijn eigen dienstwapen doodgeschoten. Het gebeurt niet vaak dat het OM levenslang eist. De winteropvang voor dak- en thuislozen blijft langer gelden in verband met de aanhoudende kou. De regeling houdt in dat daklozen een slaapplaats kunnen krijgen. De winterregeling ging vorige week donderdag weer in toen de temperatuur onder het vriespunt zakte. De regeling geldt tot zeker vrijdagochtend omdat het de komende dagen koud blijft en met name de gevoelstemperatuur erg laag is. De opvang is in ieder geval open in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Burgers zo in Arnhem krijgt een eigen postzegel... omdat de dierentuin deze maand 100 jaar bestaat. PostNL brengt 10 zegels uit waarop 10 jonge dieren staan... die in de dierentuin zijn geboren. Er zijn dieren waar de Arnhemse dierentuin... bijzondere fokresultaten mee heeft geboekt... zoals de breedlipneushoorn en de rotshieldsiraf. De directeur is er blij mee. Bij het verzamelen van de beelden voor de postzegels hebben we natuurlijk heel goed moeten kijken. Uh, dat hebben wij uh, natuurlijk niet alleen gedaan. Dat is samen met PostNL, maar ook met uh, de ontwerper gedaan, Harold Slateres. Uh, die heeft daar heel veel ervaring mee. En wij hebben toen uh, gekeken naar de, de foto's die we hadden. Uh, van sommige dieren mochten we nog een paar foto's maken. En uh, ja, er zijn fantastische postzegels van gemaakt. Burgers Zoo werd op 30 maart 1913 geopend door Johan Burgers. Het weer dan nog, in het zuiden veel bewolking... maar in het midden en noorden zonnige periode. En de temperatuur ligt rond het vriespunt... maar door de stevige wind is het voor het gevoel dus een stuk kouder. Morgen vrijwel overal droog, met zonnige periode... en temperaturen rond of net boven nul. Um, neem even plaats, want uh, ons nieuwe pand blijkt op zwaar vervuil grond te staan. Oh.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 Vanavond in tegenlicht, gullegevers. Rond 9 uur bij de VPRO op Nederland 2. Financier uw bedrijfswagen nu al vanaf 0% rente. Kijk voor meer informatie op fiatprofessional.nl Let op, geld lenen kost geld. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Groeteke. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten apendeskundige Patrick van Veen. Met hem praten we zo over de natuurfilm Chimpanzee. Zangeres Peel Jozefzoon, oud-Italië-correspondent Bas Mesters... en culinair journalist Jeroen Thijssen. Bas Mesters, we gaan even praten over het aftreden van de paus. Want heeft de paus daar zelf eigenlijk al wat over gezegd? Ja, hij heeft er zelf iets over gezegd om half twaalf vanochtend. Toen kwam in het interne circuit, het tv-circuit van het Vaticaan... ineens de pauze op tv, in het Latijn. En toen zei hij dit. Qua ja. propter bene consius pontus huius actus... plena libertate declaro. me Ministerio episcopi Rome, succesori Sancti Peti... mi cardinalium, die ondivitsisim aprilis bis millesimo quinto commissum... Renunciare ita dat die. Vicisimo octavo februari, pismilisimo, tredicisimo, ora vicisima. Sedes Rome, sedes Sancti Petri vacet, et ad elicendum Novum sum pontificem, Abisquibus competit convocandum esse. Ja, ik verstond iets met de aftreden en 28 februari. Waarom doet hij dat nou in het Latijn, Bas? Ja, dat heeft hij zelf ingevoerd, uh, dat Latijn weer. Hè? Als een voorbeeld van we moeten terug naar de kern, uh, daar waar we vandaan komen. Uh, die liturgie, de, die vindt, wij vinden het heel belangrijk dat die liturgie ook meer in het Latijn wordt gedaan. Aha. Um, ik heb begrepen dat ook heel wat mensen die dat hoorden niet begrepen wat die zei. Ze nee. murmelden uh, murmelde het nog maar wat. Wat zegt hij nou? Onverstaanbaar. Ja. Dus uh, dat heeft uh, tot, dat, uh, tot een, een, een vrij chaotische situatie geleid, eventjes. Hij treedt ja. helemaal niet af. Ja, dat nee, nee, toen ze ja, ging ook. Zelfs wij kunnen het wel verstaan. Toen maar. ze het gingen vertalen bleek toch wel dat hij ging aftreden. Ja, Oké, okay, nou dat was rond half twaalf. Vervolgens natuurlijk allerlei reacties. Heb jij nog uh, het laatste uur reacties uh, gevonden? Nou ja, twee dingen. Er zijn natuurlijk enorm veel reacties op dit moment. Maar uh, de bondskanselier Merkel die noemt het een begrijpelijke stap. Omdat we nu eenmaal langer leven. Dat is wat ze zei. Ze suggereert natuurlijk... Uh, dat uh, het, het moeilijker wordt om uh, op oudere leeftijd zoiets uh, vol te houden. Uh, ook Hollande heeft gereageerd uh, uh, vanuit Frankrijk. En die deed dat typisch Frans. Die zei uh, als uh, seculier staatshoofd dat hij het op zich respecteert... maar dat hij er verder niets over wil zeggen wat er binnen de kerk gebeurt. En wel een Frans moet worden. Ja, precies. <laughs> Tot slot uh, nog uh, twee dingen. Een theoloog en vriend van de paus, Max Seckler. zei tegen een uh, Duits persbureau... Dat de paus erg heeft geleden onder de intriges in Rome, bij het Vaticaan. En dan zal hij ook wel suggereren, leaks en dat wat we allemaal hebben meegemaakt rondom de corruptie die er ook is binnen het Vaticaan. En dan nog even terug naar de boekmakers. Inmiddels staan de Italianen bovenaan. <lacht> Oké, okay, ja, goed. Nou, mocht dat nog veranderen in het komende half uur, dan komen we bij het... je ja, terug. en bestaan die boekmakers echt bij geld verdienen met gok op de nieuwe paus? Ja, ja. Dat was vorige keer ook enorm veel. Dat gebeurt in Engeland, in Italië en overal. Um, en, in, en in Napels daar gaan ze veel verder, want daar heb je een lotto. Iedereen speelt daar lotto. En dat, dat gaat met getallen symboliek. Dus het getal, ik geloof dat vandaag de elf, elfde is. Ja, getal elf. Daar wordt nu heel veel op gegokt in Napels. In de hoop dat dat, hè, een gelovige stad ook, dat dat eh, fortuin brengt. Ja, je zou kunnen zeggen bijgelovig. Bijgelovig zeggen wij dan in Nederland. <laughs> Goed, we gaan praten met Patrick van Veen, uh, apendeskundige. Afgelopen zaterdag heeft u de film Chimpanzee gezien, die deze week in première gaat. Klopt. Heeft u het naar uw zin gehad? Ja, ik heb mij 80 minuten enorm geamuseerd. Uh, fantastische beelden van chimpansees. Uh, ik, ik moet zeggen, dat, dat kun je natuurlijk ook wel Disney toevertrouwen. Uh, prachtig gemonteerd. En ik moet zeggen, je ziet een uniek verhaal. Want één ding wat nog nooit eerder is waargenomen... is dat, en dan vertel ik al een beetje de kloof van een verhaal... maar ze volgen een chimpansee, jongetje Oscar... vanaf eigenlijk net na zijn geboorte... En die verliest zijn moeder. En hij wordt geadopteerd door het alfamannetje. De nominante kerel van die groep. Het alfamannetje, dat is de baas van de club? Dat is de baas van de club. En um, dat is eigenlijk nooit eerder waargenomen. We weten wel, chimpansees worden wel eens geadopteerd... of meegenomen door oudere broers of zussen. Ze worden wel eens door tantes meegenomen. Maar dat dan zo'n alfa kerel, zo'n grote sterke man met dat kleintje uh, uh, nou ja, gaat opvoeden, gaat helpen... dat is eigenlijk nooit getoond. En dat is dan bijna weer het gouden geluk wat Disney heeft. Want dat was nooit het doel van hun film. Ze hebben niet die moeder zelf doodgemaakt? Nee, ik, ik hoop het niet. Ze, ze, ze laten het wel. niet in beeld zien. Hè, want dat is natuurlijk ook Disney. Uh, er zit een prachtig verhaal in... maar je zult ook niet de emotionele momenten waarnemen... En uh, de moeder verdwijnt, daar wordt ook een verhaal bij verteld. Uh, maar je ziet niet of ze dood wordt gebeten door een luipaard... of dat ze sterft ten gevolge van ver of verwondingen. Maar ze is omgekomen, dat is vast. Ze is het. omgekomen, oh ja. Ja. Waar is er gefilmd? Het is uh, gefilmd in Thai Forest in uh, Ivorkust. Uh, uh, een gebied waar nog een grote populatie chimpansees leeft. En daar is een groep van uh, 35 chimpansees die wat we noemen gehabitueerd is. Dat betekent die is gewend... Dat daar onderzoekers rondlopen, dat daar mensen rondlopen en die Chimpelsee-groep volgen. Dat moet ook gaan zo, want de beelden die we in de trailer zagen, wij hebben de film nog niet kunnen zien, ja. die zijn vrij close gedraaid allemaal. Ja, het is eigenlijk, er is een, overigens een, een regel dat je chimpansees nooit dichterbij mag komen dan zeven meter. Dat heeft niks met gevaarlijk te maken, maar zodat wij geen ziektes overbrengen op die chimpansee. Um, dat betekent dat de, de, de crew heeft ook eigenlijk als basis genomen, uh, maximaal. Uh, uh, of minimaal 7 meter afstand. En dan oh ja. zeggen we dat, ja, dat is eigenlijk voor een filmmaker, is dat natuurlijk al best een mooie afstand. Jeroen, um, als die chimpansees geha gehabitueerd zijn, um, vertonen ze dan nog wel een natuurlijk gedrag? Ja. Eigenlijk in tegenstelling tot, tot datgene wat je eigenlijk in een dierentuin ziet... Uh, worden zij verder niet beïnvloed. Hè? Die, dierverzor of zeg, die, die, die onderzoekers uh -huh. lopen daar rond met hun notitieboekje en met een verrekijker. Uh, maar verder hebben ze geen interactie met die chimpansees. Het is totaal ook uit de boze om die chimpansees lang aan te kijken... of enige vorm van contact ook te maken. Dus zij blijven hun normale gedrag vertonen. Het beeld dat wij hebben van chimpansees is dat het lieve en sociale dieren zijn. Collega Reinhard Meijer is in de Beekse Bergen geweest... en liet zich daar rondleiden door apenverzorgster Lieke Scherders. En hij ontdekte daar dat chimpansees niet altijd zo schattig zijn als ze eruit zien. Was hij nou boos op mij, uh, Lieke? Hij was bang dat hij ze eten zou stelen. Misschien dus als jij frietjes zit te eten en dan steelt iemand een frietje dat je ook, uh, ook boos wordt. Nou, nee, zou ik niet zo erg vinden. Nee? Oh, Le jij ik wel? wel. Ja, ik wel. Ja. Wat een hekwerk, joh. Ja, ja, dat moet ook wel, want die apen die, uh, zijn enorm sterk. Maar is dit niet een klein beetje overdreven? Ik bedoel, uh, man, wat een metaalwerk, zeg. Ja, je wil geen risico's nemen, natuurlijk. Hè. Twaalf apen die loslopen in het park, daar word je niet zo vrolijk van. Zo, Lieke, wat, uh, wat gaan we nu doen? We gaan direct bovenop het binnenverblijf staan en dan ga ik de apen voeren. We hebben wel contact met deze dieren, maar we, gaan niet, uh, we lopen er niet door, zeg maar. Dat is te gevaarlijk. Te gevaarlijk? Hoezo? Nou, als je bijvoorbeeld uh, er tussen loopt, dan kan het wel zijn dat, er, uh, dat, je, dat je gepakt wordt of dat je gebeten wordt. Ze hebben ruzie. Ja, ik denk dat de een het eten van de ander het wil afpakken. En ze vinden het heel moeilijk om te delen. Dus daarom gaat de ene proberen om uh, die andere te slaan. Delen ze dan echt een, een paar ferme tikken uit? Ze trappen en ze slaan en uh, soms uh, bijten ze ook echt. Stel nou, ik uh, krijg zo'n tik. Als je gegrepen wordt, want daar gaat het eigenlijk om, dat je of je vingers of uh, een voet of een paar tenen mist. Of je wordt door de tralies getrokken. Ze kunnen als de beste liegen, net of ze, of ze heel lief zijn en je willen begroeten. En uh, hallo, leuk dat je er bent. En vervolgens uh, kan het zijn dat je een tik krijgt op je hand. Zo van, ha ik heb je. Wie is nou de grootste pestkop in dit gezelschap? Ik denk dat Marijke toch wel een van de grote pestkoppen is. Marijke die vindt het leuk om mensen te bespugen. En als ze takken hebben gekregen uh, die ze normaal gesproken moeten eten... of als gereedschap moeten gebruiken, daar gaat ze dan uh, ja, proberen je mee te steken. Het is Pet. En uh, Pet die, is, uh, die wordt af en toe een beetje gepest. En als je niet zoveel vrienden hebt in de groep dan uh, komt het wel eens voor dat je dus echt het middelpunt van pesten bent, zeg maar eigenlijk. Hij is uh, het laagste rang en dat betekent dat je dan de meeste klappen vangt. Ze zijn dus ook nog eens gemeen. Soms zijn ze heel gemeen en soms zijn ze echt heel hard. Wat zijn nou de meest absurde dingen die je wel eens bent tegengekomen? Dat je echt dacht van? Huh? Echt gemeenslamentakken, uh, dingen gooien naar elkaar. Hebben jullie wel eens moeten ingrijpen? Soms moeten we wel eens ingrijpen. ja. Dan gaat het echt uh, heel ver. Bijvoorbeeld met de introductie van onze nieuwe leider. De dames die accepteerden niet dat er een nieuwe man was. En toen hebben ze hem uh, even aangepakt. Ze hingen met z'n drie aan één hand. De andere drie hingen aan zijn voeten. En zo uh, heeft die man proberen te vluchten voor uh, al die vrouwen die ze. Uh, ja. Hij werd gewoon uit elkaar getrokken. Ja, bijna wel. Als ze, als ze hem hadden willen vermoorden, hadden ze dat wel gedaan. Hij is nu de leider van de groep. Dus uh, het is allemaal goed. Gekomen, maar dat is wel heel bizar om te zien. Het gaat wel echt goed. Amsterdam het goed van. Ja. Kijk, Ga, gaat het Elsbeck? <laughs> ja, ik vond het wel een grappig verhaal eigenlijk. Ja. Ja, je hebt de eigenlijk al, ja ik zie het helemaal voor me. Opsomming van, so, van uh, onmenselijk gedrag, gemeen zijn, eten stelen, vriendelijk doen en toch hard uithalen, pesten. Is dat typisch daar de harde dierenwereld? Ik denk dat dat uh, normaal is in een complexe sociale groep... zoals die van een chimpansees. Uh, het gaat om machtsstrijd, het gaat om welke plek bezit je in een groep... hoe verdedig je die plek. Maar het is ook leren van normen en waarden. Dus aan de ene kant zie je een sociale structuur die heel erg hard is... Uh, maar aan de andere kant is het ook een hele zorgzame sociale structuur. Want ze zorgen wel voor elkaar, ze beschermen elkaar. En er wordt ook best wel eens af en toe voedsel gedeeld. Dus de, de complexiteit van de sociale structuur maakt. Ook dat je dit soort agressieve gedragingen ziet. Kan je het vergelijken met mensen? Ik denk dat je in heel veel opzichten... dit gedrag kunt vergelijken zoals bij mensen. Naar woorden net het pesten... bij mensen is het de laatste tijd ook heel erg... Uh, in het nieuws, ook chimpansees pesten op bijna een vergelijkbare manier. Ja, is daar onderzoek naar gedaan? Er is onderzoek naar gedaan, onder andere ook hier in Nederland in, uh, in Burgersoe. En het blijkt ook dat zeg maar pesten een, een heel belangrijk onderdeel is... van het gedrag in zijn groep. Wat, Alleen, do wat een... doen zij er tegen? Nou ja, daar is iets heel fascinerends. Bij apen escaleert hetzelfde. Dus je ziet wel het pestgedrag, dat gaat ook wel eens wel langer door... maar het escaleert zelden. En dat komt omdat met name de dominante apen, zowel dominante mannen als vrouwen... heel snel ingrijpen. Een kwestie in, van gezag. Het is absoluut een kwestie van autoriteit, van gezag. En er is ook niet meteen dat ze dan klappen beginnen uit te delen... maar soms is het gewoon even wenkbrauwen optillen. en zijn is kleine okay. van uh, Die moet ik <laughs> even een beetje dimmen en uh, ik weet ja. mijn plek weer even. Ja. Hoe gaat het eigenlijk met de chimpozees in de wereld? Slecht. Uh, dat, dat, dat, dat, ja, als je die film ziet, denk je fantastisch. Maar uh, heel reëel genomen, dat, dat zijn schattingen waarin men zegt... van ja, het loopt eerst tussen de 60.000 en 150.000 chimpansees. Um, realiseer je, het is eigenlijk een kleine stad. Dat is de hele populatie nog. Een kleine maar, stad? Ja, ook de, nou dat nou aantal ja, een, je? een ja. aantal ja. Uh, inwoners. Alleen je moet je realiseren. Het is allemaal verdeeld over hmm. hele kleine groepen. En we weten nu al dat als die situatie niet binnen nu en twintig jaar gaat veranderen... dan zal je de situatie hebben dat die groepen niet meer levensvatbaar zijn. Dan krijg je inteelt, uh, dan vindt er geen uitwisseling hmm. meer Kunnen plaats. Kunnen we iets doen om dat tegen te gaan? Nou ja, er worden ontzettend veel uh, uh, zaken op dit moment ondernomen. Is het is natuurlijk beschermen van een bestaande leefgebied. Uh, maar het is ook het bouwen van corridors. Dat betekent zeg maar, de bestaande bosgebieden toch weer met elkaar verbinden... zodat die chimpansees kunnen uitwisselen tussen de verschillende groepen. Om die inteel te voorkomen. Om inteel te voorkomen en een gezonde populatie ja. te houden. En helpt zo'n film dan om mensen daar bewust van te maken, denk je? Nou ja, ik, ik moet zeggen dat vanuit dat perspectief... als ik zeg maar vanuit de natuurse beschermingsperspectief kijk... Dan, dan ben ik altijd wel een klein beetje natuurlijk teleurgesteld. Ik denk dat het wel een beeld geeft van hoe complex en mooi die chimpansees zijn... Maar ook wel de overeenkomsten tussen mensen zitten. Ik denk dat je een ander beeld van die chimpansee krijgt. Um, maar als je je daar niet verder in verdiept... ga je niet naar huis, huis met het beeld van... Goh, uh, over 40, 50 jaar is dit nog de enige plek waar we chimpansees kunnen zien. En dat is wel de realiteit. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1. Met Thijs van den Brink ja. en Elsbeth Grutteken. say Over eten en drinken. Vandaag met Jeroen Thijs en we gaan het hebben over carnaval, maar ook over paardenvlees. De transporteurs français savait-il qu'on du bœuf il a vandaag in Frankrijk over het paardenvleesschandaal. Nou, dat vorige week in Britse producten paardenvlees werd aangetroffen. We hebben ook Franse supermarkten kant en klaar maaltijden zoals bijvoorbeeld lasagna osaka uit de schappen gehaald. En mocht blijken dat dat vlees sowieso niet deugde... bijvoorbeeld omdat er heel veel antibiotica in heeft gezeten... Ja, dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. Dan staat de gezondheid op het spel en dan, ja, daarover zou iedereen ongerust zijn. Ja, Jeroen Thijssen, uh, vooral Groot-Brittannië in rep en roerwand... geen rundvlees, maar paardenvlees. Een aantal producten aangetroffen. Nou, verschrikkelijk. We kijken daar misschien toch een klein beetje anders naar dan Britten. Wat, wat is er aan de hand dat Britten daar zo verschrikkelijk van schrikken? Um, ja, Britten hebben een merkwaardige verhouding met paarden en honden. Uh, uh, ja, ja, Hondenvlees werd er niet in aangetroffen. Uh, nee, nee, nee. En honden eten wij ook niet. Maar nee. ja, uh, Britten beschouwen paarden meer als een uh, huisdier dan wij. Althans, beschouwen, want dat is in Nederland wel erg verschoven hoor. de laatste 10, 15 jaar. Ja. En uh, nou ja, je, je kent die uitroep van uh, een paard, een paard, mijn koninkrijk voor een paard. En in dat geval was het echt noodzakelijk van uh, Shakespeare. Mm -hmm. Maar uh, van Richard, uit Richard III. Maar Engelsen vinden paarden, ja. Die bijzondere beesten. En die eet je dus niet. Die eet je dus niet. Nee. Nee. Je geeft een paard geef je een naam en wat je een naam geeft, dat eet je niet op. En vervolgens kan je er ook op gokken. Want dat doen ze ja, ook nogal. Je kunt erop zitten, je kunt er afvallen, <laughs> je kunt van alles ermee. Maar niet opeten. In Engeland, dus. maar nu dus ook in Frankrijk hetzelfde ja. probleem, uh, ja. is dat heel erg om paardenvlees te eten? Nee, helemaal niet. Uh, in principe niet. Paard is, uh, uitsteken, levert uitstekend vlees. Beter dan, uh, dan rundvlees. Er zit meer uh, voedingsstoffen in. Het is ook erg smakelijk vlees. Het is erg goedkoop. Daarom doen die. Uh, Fabrikanten dat natuurlijk. Waarom is dat zo goedkoop? Want paarden zijn toch hartstikke duur? Nee. Ja, uh, dat hangt er een beetje vanaf hoe je er naar kijkt. Uh, de laatste tien, 15 jaar zijn heel veel uh, rijker geworden. Mensen hebben een paard aangeschaft. En die in de crisis worden die armer. En uh, dan gaat het paard, uh, het koop. huisdier, gaat naar de paardenslager. Serieus? Ja, serieus. Want dan kunnen mensen het gewoon niet meer betalen. Ja. Nou ja, zo'n beest heeft voer nodig en een stal en weet ik veel wat allemaal. En of kinderen worden groter in, hè, de, ze gaan het huis uit en kijken niet meer naar het paard om. En aan de andere kant de vraag <lacht> in is Nederland... Dat is natuurlijk Turk... voor alle tijden. Ja. Nou ja, maar dan zit je met, bedoel, een, met een hondje ga je mee naar de dierenarts en dan douw je onder de grond. Maar met oh. een paard doe je dat niet. <lacht> ik hoorde uh. hoor eels al binnenkomen. Ja, dat is goed. <lacht> maar goed, uh, jij zei in Nederland is het veranderd. Want ik kan ja. me inderdaad herinneren dat er vroeger ook paardenslagers ja. waren. Die hebben we niet meer. Nee, er waren, er, waren, er waren volgens mij rond 1900 iets van 200 paardenslagers. Dat kan iets minder zijn. En nu zijn er nog drie. Um, die dat van vader op zoon hebben, um, al dat vak uitoefenen. Net ook ja, redelijk zwaar hebben. Ja. Ja. Komt Paardig. ook omdat het wat verouderd is om als slager maar één soort dier te verkopen natuurlijk. Maar eten wij dan ook minder paardenvlees? Of is uh, het... voor, bewust wel, ja. ja. Wat er allemaal in onze opwarmmaaltijden zit, weet ik niet. Maar ga jij ja. wel eens naar de slager ja. en bestel jij dan een stuk paardenvlees? Nou, ik, ik ga meestal naar de paard, Ja, paardenworst bijvoorbeeld, heerlijk. Albert Heijn hem ook te hebben, dat wist ik niet. Maar waarom is het dan zo'n ophef over? Ik zie ook dat het NW, ja. NVWA, VWA, Nederlandse Warenautoriteit een onderzoek ja, heeft ingesteld. Dat is, dat is een andere zaak. Ja, het, is, het ligt natuurlijk emotioneel. Paardenvlees willen... Me, Nederlanders willen ook geen paardenvlees waarom meer niet? eten. Ja. Uh, hetzelfde verhaal, verhaal wat er in Engeland is gebeurd. Het is een huisdier geworden en huisdieren eet je niet. Nee. Okay. Maar op een uh, uh, voorverpakt eten moet staan wat erin zit. Ja, als als, dan je, geen, als dan er een, niet opstaat dat er een paardenvlees luk. in zit... Ja. Ja. Ja, dan, wo dan wordt de wet dus overtreden en daar moeten ze tegen optreden. Ja. Daar hebben ze groot gelijk in. Het gevoel... Even naar Patrick van Veen, bioloog. Uh, hoe, hoe luistert u naar die discussie, ook in, in die reactie in Engeland? Nou ja, eigenlijk heel simpel, naar een biologisch perspectief. Mensen zijn alleseters. En uh, uh, wat, waar wij, zeg maar, er is wel meer reden om niet een hond te eten en wel een paard. Is dus omdat, zeg maar, bij alleseters, als je alle eters eet, zoals een hond, dat vlees beterft heel snel. Dus van biologisch perspectief uit, zullen wij zeker een paard eten of zullen we ook een koe eten. Uh, en zou dat ook vrij normaal in ons voedingspatroon? Ja. passen? een varken? paard eten is dus niet meer normaal blijkbaar. Nee, maar ik denk dat wij heel veel van dat soort patronen. wat vroeger heel normaal waren. of in ons oermechanisme heel normaal was. Ik denk dat wij in ons oermechanisme geen varken zouden eten, maar wel een paard. Ja, Jeroen? Nu maar, is andersom. Ja, ja. want nu ja. eten we wel ja. veel varkensvlees, maar geen ja. paardenvlees. Ja, ja, Hoe gaat dit aflopen, denk jij? Is dit um, nog maar het topje van de ijsberg? Nou, mensen zijn de, de, mensheid, de westerse mensheid is heel gevoelig geworden voor alles... wat maar eventueel verontreiniging is, kan zijn in het eten. Dus. En daarna dan, dus de verkoop zakt een poosje in en daarna gaat hij weer omhoog. Uh, het, het, het vleesprijs zal komende nou, vijf jaar waarschijnlijk enorm stijgen. En die van het paard zal iets achterblijven. Dus ik neem aan dat de verkoop van paardenvlees... Uh, Toe zal nemen. Ja. Nou nog dat ander onderwerp. Gaan ja. we naar het paard in de gang en dus naar carnaval? <laughs> Want, <laughs> Mooi <brugnetje. laughs> Ja, goed. Hè. Heb ik uh, ook nagedacht. Hoor. Ja. Um, eten met carnaval. Ja. Ik denk dan heel veel vet. Ja, vet. Vet is goed, vet bindt alcohol. Uh, het wordt wel opgenomen, hoor. Dus alle alcohol die je uh, uh, drinkt, dat, dat, dat, dat moet je verteren. Dus dat moet je verwerken. Alleen als je meer, uh, meer vet eet, dan wordt het daaraan gebonden... en dan duurt het, lang, duurt het langer voordat het in je bloed zit. Oké, okay, dus dan krijg je minder snel een kater? Is dat het idee? Nou, nee, dat is niet het idee. Oh. Het duurt langer voordat je dronken bent. Oh, optimaal. Ja, oké. Okay, nou, ik ben geen koning van jij wel? Ja, nou, ik wel, ja. Maar vertel dan, want wat eet je dan zo al op ja, deze dagen? Uh, in Brabant eten ze nu uh, soep. Worstenbroodjes en een patat met, vooral veel met. En, um, uh, ja, en voor, voor, voor de rest drink je, vooral, uiteraard. Ja, en, maar, en, de, dan, en dan wat, af en toe even een vette hap? Ja, vette hap. En als je thuis bent, uh, ja. veel mensen, zorg dat de erwtensoep klaar staat. En dan gaan ze, komen ze thuis, uh, eten erwtensoep, gaan naar bed. En de volgende morgen staan ze op uh, en dan gaan ze de stad weer in. Eten ze weer erwtensoep? Ja, de dat denk ik niet hoor. Maar, maar waarom dan <laughs> Weet Ik niet. Dat is, uh, ja, dat is makkelijk. Het is goed klaar. Het ligt, ligt in de maag. Uh, uh, en het, hey, je hoeft niet te kauwen. Het gaat zo. Ligt in de maag? Niet meer. wel in de mond, maar niet in de maag toch? Nou, in de maag, al, het is behoorlijk eiwitrijken als een goede erwtensoep. Okay. Dus, uh... En is er nog traditioneel onderscheid tussen Brabant en Limburg? Ja. In, uh, in Limburg vieren ze het Rijn-Hessisch carnaval en in Brabant vieren het Burgondisch carnaval. Ja. Dat kun je ook zien aan, uh, in, in Limburg en in Rijn-Hessisch heb je van die dansmariekes, die heb je in Brabant niet. In Limburg zeg je Alaaf. Als je naar Brabant gaat en je wilt carnaval vieren... zeg nooit alaaf, want je wordt uitgelachen. Dat is echt nooit doen. Qua um, eten? eten? Nou, je hebt In Limburg heb je wat meer traditionele uh, streekproducten natuurlijk ook. En uh, in Roermond bijvoorbeeld eten ze nonnenvotten. Dat zijn een soort strikjes uh, van uh, deeg. En die worden gefrituurd, lekker vet. Dus dat neemt ook goed alcohol op. Ja. Dat zijn, ja, er zijn grote onderlinge verschillen tussen de carnavals. Maar in eten is dat ongeveer uh, het onderscheid. Patrick van Veen, kan je nee, Je noemt me nu, de, ja, ik kom uit zuid limburg en daar hadden we oliebollen of normenvotten... Ja. en dat was eigenlijk dat was al gewoon oud. een kledderdeeg... met ja. enorm vet gebakken. Ja. Ja. En die werden het s'nachts om drie uur... als je thuis ja. kwam, gingen die ja, dat kan ook. Ja, Er is, een, er is een, een schilderij van Rubens, Vastelavond heet dat... en daar zie je iemand oliekoeken bakken, een vrouw klinkt allemaal dus, uh, niet heel erg smakelijk, moet ik eerlijk zeggen. Heel. wat nou, nou, is er mis met een olieboel? Ja, nee. Een okay. Goed worstenbroodje, <laughs> ook niks mis. Ertensum, dat is niet tevreden. Dat, is, waar, dat is niet lekker, nee. Goed, nou, dankjewel. Ja, we gaan naar de prijsuitreiking. Peul Jozef is inmiddels weg. Maar haar CD uh, is natuurlijk, wordt natuurlijk wel uitgereikt. En um, die gaat naar Chantal van Steenderen. Chantal van Steenderen. Zij moet binnenkort een ooroperatie ondergaan. En hoopt daarvan te herstellen met muziek van Peul. En uh, Riek Groen. Die wordt blij van de zang van Peul. En die vindt het vooral mooi als Peul klassiek zingt. En daarom krijgen zij allebei een cd. Nou, dan gaan wij naar onze dichter bij de dag. Het zit Bruinja. Het zit, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Heb je een gedicht over de paus? Uh, ja, ook. En over eten. Nou. Het heet uh, Zombie Carnaval. De eerste zombies waren personages uit Afrikaanse en Caribische folklore. In die verhalen was de zombie een slaaf die moest werken voor een nieuwe meester die hem had doen herreizen. De tweede lichting stapte zo uit het graf in Hollywood, was besmettelijk, agressief, gevoelloos en zeer geschikt voor hippe kledingreclame of televisie. Ze hadden geen andere baas dan de Yankee Dollar. Genres hebben vernieuwing nodig en het verwachten valt dat grote filmstudio's binnenkort hun ogen gericht op politiek en religie. En dan met name op Italië. Waar de ene ondode na het leiden van criminele organisatie aftreedt... en de andere ondode crimineel zijn land opnieuw een regering wil bezorgen vol boeventronings. Het wordt een soort Return to the Planet of the Living Dead in Happy Smiley Pizza Land. Met muziek van Ennio Marricone. En als titelsong de carnavalsversie van Clocks van Coldplay. Vanuit de gevangenis gezongen door een veroordeelde kapitein die akelig door zijn liedtekst lacht. The lights go out and we can't be saved. The lights go out and we can't be saved. <laughs> Dankjewel, Chit. Ik wist niet dat je ook kon zingen. Jouw gedicht is terug te lezen op de website: dit is de dag.nu. Wij danken al onze gasten. Jeroen Thijssen, Peul, Zoon, Bas Mesters, Paul Jansen en Jesse Klaver, Patrick van Veen en Erik Borgman. Want we zijn aan het eind gekomen van dit is de dag, maar niet gedrooid. Want geen Jochems is aankomen lopen. Geen middag. Hallo Thijs. Zometeen Villa VPRO. Wat gaan jullie doen? Ja, de, nou, de Lega Noord, is een politieke partij in Italië, die wil uh, voor Noord-Italië een munt invoeren naast de euro, waarschijnlijk een soort van lieren. En wij vragen ons af voor welk probleem het eigenlijk een oplossing is. En dat vragen we ons af aan Gert Peersman. En hij is hoogleraar Monetaire Economie in Gent. Maar hij is niet zomaar hoogleraar alleen. Hij is ook nog adviseur van de Bank of England, wat een hele eer is. En ook van de Europese Centrale Bank. Dat alles na de hoofdpunten van nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Bij een explosie aan de grens tussen Turkije en Syrië... zijn zeker zeven doden gevallen. Volgens een woordvoerder van de Turkse autoriteiten... raakten verder 33 mensen gewond. Maar kan het aantal slachtoffers nog oplopen? De auto ontplofte in een auto bij een grenspost... in de buurt van de Turkse stad Rehanli. De Turkse woordvoerder zegt dat het nog onduidelijk is... of het gaat om een zelfmoordaanslag... of dat de auto onbedoeld ontplofte... tijdens het smokkelen van benzine.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 En de Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt of ook in Nederlandse supermarkten maaltijden liggen met daarin paardenvlees in plaats van rundvlees. Vorige week werd bekend dat in magnetronmaaltijden in Engeland en Frankrijk paardenvlees zat, terwijl op de verpakking stond dat het rundvlees was. Nog onduidelijk is hoe dat kon. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Maandag was wasdag, maar het lijkt nu wel de dag van het aangekondigde vertrek te worden. Twee weken geleden was het koningin Beatrix, vandaag is het paus Benedictus XVI. Maar maandag is natuurlijk bovenal de vaste dag van ons juridische panel Schuld en Boete. Commentaren en analyses over recht en onrecht na vier uur. Een eigen munt, niet in plaats van, maar naast de euro... Kan dat en wat schiet je ermee op? We gaan daarover praten met monetair econoom Gert Peersman. En uw reacties zijn als altijd welkom via onze site VillaVPRO.nl. Dit is tot half vijf Villa vpro. Angelo van Schaik, hij is correspondent in Italië... staat op het Sint-Pietersplein in Rome. Angelo, goedemiddag. Goedemiddag. De, me de media zijn natuurlijk als vliegen op de pauze afgekomen... Ja, het zijn uh, voornamelijk cameraploegen hoor, die visie. Ja. En uh, satellietwagens, uh, uit alle windstreken, de Rijs hier staan. Ik zie een lokale uh, satellietwagen-service uh, met vroeger uit uh, Spanje, uh, Zuid-Amerika, Duitsers, vooral veel Duitsers natuurlijk. Mm -hmm. en, uh, en ook de nos je en uh, de reis zelf, de zie divisie. Dus het is dus inderdaad heel veel cameraploegen. Lopen er ook, ook veel gewone Romeinse burgers rond? Nou, dat valt eigenlijk met je tegen. Het is niet business as usual. Uh, voor mijn neus nu, uh, heftig fotograferen van hele groep met, uh, met Japanners. Ja. En um, mensen die uh, onder een paraplu staan, want het regent, in de rij om de in binnen te lopen. Maar... Um, veel Romeinen die naartoe zijn gekomen om uh, te kijken wat er aan de hand is in het zie ik eigenlijk niet zo. Maar dat is heel ook, wel, erg veel. ook wel begrijpelijk, want er valt natuurlijk ook niks te zien, iemand die aftreedt. Dat zie je niet. Hij stapt niet ineens van het balkon of zo. <laughs> nee, nee dan, dan hadden we weer een heel andere situatie. Dan, zo dan, is dan, het. Dan niet af, maar dan stapte die af. En dan, ja. uh, dan hadden we ook hier uh, uh, op 8 februari pas een nieuwe, een nieuwe uh, pauze. Maar. Uh, uh, er is inderdaad niet zoveel te zien. De mensen de mens zijn overigens allemaal wel een beetje ja, gesoffeerd of verbaasd. Want de pauze treedt af. Moet een pauze niet eens skeert voordat er een volgende komt. Nou, blijkbaar dus niet. Nee. Uh, dat is dus heel lang geleden dat, het, dat, het, dat het een pauze aftrot, namelijk een 1294 meter dus uit mijn hoofd. Uh, dus het is wel heel bijzonder. En inderdaad, zoals al zei, er is niet te veel te zien. Uh, nee. Het zijn vooral cameraploegen die op zoek zijn naar reacties van mensen ja eigenlijk ook niks kon zien. Ja, uh, nou is de reden van uh, aftreden voor de paus, hij heeft dat zelf gezegd, zo'n gezondheidstoestand. Uh, maar dan schijnen er alweer een heleboel mensen te zijn die het niet geloven en een complot vermoeden. Ja, er wordt wel gespeculeerd dat er, uh, een politiek, uh, dat er een politiek spelletje achter zit. Uh, vorig jaar schenen al allerlei, uh, allerlei documenten, er was geen boek over uh, ja, intriges in, in het Vaticaan, sterker nog, uh, er zou een complot bestaan om de paus te vermoorden binnen 2012. Nou, dat is dus niet gebeurd. Maar uh, dat die uh, documenten naar buiten zijn gekomen en dat er gespeculeerd werd op intriges... en het feit dat die nu ineens ja, toch wel onverwacht afdreed, ja dat voedt natuurlijk allerlei complottheorieën. Ja. En uh, ja, die, daar zijn het Vaticaan natuurlijk wel heel sterk van, uh, van, van complottheorieën. Dus, ja, het, zou, het zou kunnen dat hij uh, en de dus gezond dat hij goed meer is uh, hij wordt oud hij is 85 bijna 86. en het feit dat die politiek niet zo lekker uh, meer lag dat dat uh, ja, elkaar versterkt heeft eigenlijk ja en die schandalen rond uh, de kerk rond de katholieke kerk die zullen er ook al bij hem gehakt hebben uh, ja dat hele verhaal rond die die Butler die uh, ja die documenten van zijn, van zijn bureau heeft gestolen, en die vervolgens aan allerlei journalisten heeft gegeven. Ja, ja dat, dat vreemd aan je, denk ik. Dat je, dat je niet meer kan, iemand kan vertrouwen die zo dichtbij dicht je staat. Ja. Um, het is wel zo, als de politieke spreektje waar zou zijn, als de intrinses waar zou zijn, dan zegt de Butler en is wel ineens gelijk. Ja, ja, ja. Zegt, nou ja, in ieder geval, die complottheorieën die horen, die zijn net zo'n traditie als, de, als het pausdom zelf. <laughs> ja. ja, zeg je. Zeg, Angelo, in Ierland kun je, Bas Messer zei het zo pas ook al... kun je bij de gokkantoren wedden op de Nieuwe paus. en het is nog steeds zo dat er Ghanese hele hoge ogen gooit. Hoe, de, hoe zien ze dat in Italië? Moet er moet natuurlijk een Italiaan worden, van die Italianen. Er zijn heel veel Italiaanse kardinalen. Er zijn veel stemmen in het Ja. Dus de kans dat dat gaat gebeuren is natuurlijk aanwezig. Ik hoorde hier iemand roepen... Uh, iets over een uh, Filipijnse kardinaal, of een vrij jonge man, 54. Ja. Maar dat is maar een gerucht. En ik geloof dat vanaf nu de geruchtenmachine zal gaan draaien ja. dat er een nieuwe, pauze, dat een nieuwe pauze is. Nou, degene die genoemd wordt, die wordt het alvast niet. Dat, kun je, dat, dat weet je zeker. En zeker niet als hij zo, zo jong is. Nee, precies, dat zeg ik altijd. Als ja. moet niet genoemd worden, dan word je het. Precies. Oké, okay, Angelo. Angelo oh. van Schaik was dat korstpunt in Italië. We hadden het natuurlijk over het aftreden van de pauze. Dankjewel. Tijd voor één minuut. En het thema is, want onuitputtelijk ook deze week nog, dieren. Pst, Eén minuut. Nou, het begon ermee dat hij uh, elke avond onder mijn uh, bed gehuild heeft. En uh, dat hij aan uh, allerlei nachtmerries leed. Hij is ontzettend in de war geraakt. Dus hij is echt psychologisch uh, helemaal in, in een dal geraakt. Ja, hij is ook, uh, op een gegeven moment is hij aan de kattenprozak gegaan. Nou, en uh, heeft... Uh, artrose gekregen. Dus hij kan zich niet meer wassen. Dus ik moet hem één keer per week wassen. En uh, hij heeft... Uh, nou, zijn gebit is helemaal, helemaal verkeerd gegaan. En uh, nou, hij heeft... Uh, uh, een penisamputatie ondergaan. En uh, vooral die penisamputatie... heeft toen 1400 euro gekost... bij elkaar. Dus heb ik echt een lening... bij de bank moeten afsluiten. En dat was wel... Dat was wel, iedereen verklaarde me voor gek hoor. Ik ben uiteindelijk super blij dat ik het gedaan heb. Die kat, die leeft nog zo lang, zo'n sterk beestje. Ik ben zo gek op hem ook. Zijn bijnaam is nu Goudblokje. Omdat uh, ik heb daar gewoon al mijn geld in zit. Uh, ik heb echt het idee dat als hij doodgaat, dat ik hem dan kan omsmelten. En dat ik het dan, dan, wel, weer, dat ik het dan wel weer terugkrijg, zeg maar.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 Donderdag is het Valentijnsdag. Voor Metropolis Radio een goede aanleiding om de serie over de wereldwijde markt van liefde en romantiek nog eens te laten horen. En we beginnen in India, waar mannen na een eeuwenlange traditie van gearrangeerde huwelijken nu met een opmerkelijk probleem zitten. Want hoe doe je dat eigenlijk zelf een vrouw versieren? Tera ladke ek reality show met mere zaad. I am on a hunt to find India's first superstar. Wow. Dit is het televisieprogramma Superstad. Zeg maar Superhunk. Een soort talentenshow waarin werd gezocht naar India's beste vrouwenversierder. right girls, here comes Stud number one. My name is I'm 20 years old. Winnaar van het programma was Siddhant Bhutani. Inmiddels is hij 21 en dus een ware expert. En ik heb met hem afgesproken in een fitnessschool. Want volgens hem is dat de beste plek om meisjes te versieren. En nu ben ik reuze benieuwd wat voor trucjes hij in huis heeft. Dus ik ga even op de cross trainer zitten om te zien hoe hij een meisje in de fitnessschool benadert. Hallo, ik wil gewoon deze cross trainer Oké, okay, nou zo doet hij dus. Hij vraagt gewoon of hij na mij op dit apparaat mag. Op zich, goede eerste indruk, lange jongen, vol t-shirt heeft hij aan. Ik heb je zo veel dagen gezien. Ik was gewoon een verhaal met je. Ik wil gewoon met je praten. Oh, nu begint het wat uh, clichéachtig te worden. Hij zegt dat hij me al dagen aan het bekijken was en gewoon een excuus zocht om met me te praten. Maar in het programma heb ik wel gezien dat de Indiaanse meisjes zelf als een blok lijken te vallen voor clichéachtige opmerkingen: als... ben je soms model? Je hebt je body and face this way dat ik dacht dat je model in één aflevering was het bijvoorbeeld de opdracht om een sexy foto van een meisje te maken in een sportschool. Ik vind dat persoonlijk meer in de categorie stalken vallen dan versieren. Ja, andere tips uit het programma waren in mijn oogpunt ook nogal slecht vaak. Uh, bijvoorbeeld uh, zeg vooral dat je favoriete film Titanic is. Flirt met de beste vriendin in plaats van het meisje dat je leuk vindt. Kom expres te laat en zeg dan dat je in de sportschool was. Want dan laat je zien dat je met je spieren bezig bent. Maar op zich is deze onhandigheid misschien niet zo heel gek. Want nog een generatie geleden was een liefdeshuwelijk... in tegenstelling tot een gearrangeerd huwelijk dus... veel minder geaccepteerd dan nu. En zo in het openbaar met het andere geslacht gezien worden... was ook al gauw een schandaal. Ja, we zitten inmiddels in een uh, koffiecafé. En uh, nu ben ik wel benieuwd. Sedant uh, vertelde me dat hij het liefst altijd eerst een vriendschap aangaat met meisjes. Waarom ben je niet wat duidelijker? Want vriendschap kan toch van alles betekenen? Uh, friendship is just like: it's the basic level. If you are really serious for someone, then it's something different. And if you are like friends that benefit, then you have to behave accordingly. Het is nogal verwarrend. Ik heb het zelf nog wel meegemaakt dat een jongen uh, vrienden wilde worden. Ja, en als je dan duidelijk maakt uh, dat je geen interesse hebt, dan is zo'n jongen meteen beledigd van ik wil alleen maar vrienden zijn. Maar als je meegaat met die vriendschap, dan heb je na twee keer koffie drinken in één keer een relatie zonder dat je er wat van weet. Hij zegt dus, het, het, het hangt ervan af hoe je met elkaar omgaat. Maar dat soort subtiele hints waaruit moet blijken hoe het echt zit, zijn nogal lastig te lezen voor een uh, zee Nederlander. Er moeten meer dan 1000 contacten in mijn telefoon en er moeten on 500 contacten in de girl. zijn. Deze vriendschapsbenadering werkt dus goed voor, uh, voor de superhunk. Hij zegt dat hij ongeveer 500 vrouwelijke contacten in zijn telefoonboek heeft staan. Uh, maar hij zegt dus dat hij ook met hun geen serieuze relatie heeft. Uh, I feel like till the time you don't find like someone really prospective, or eventually if I get to know from my parents, or oh, just go ahead and see, check out that girl. Voor Sedant, net als voor veel andere Indiase jongeren, is het concept gearrangeerd huwelijk een fijne optie die je in je achterhoofd kan houden. Want mocht je zelf de waarde vinden en verliefd worden, dan is dat heel mooi. Maar mocht dat niet gebeuren, dan kun je dus altijd je ouders iemand laten zoeken. Nou ja, Sedant is pas 21 jaar. En volgens hem is 25 jaar ongeveer een goede trouwleeftijd. En dat uh, lijkt voor hem nog jaren weg. En uh, tot die tijd kan hij dus nog lekker de superhunk uithangen. Dat was een bijdrage van Aletta André. En morgen wordt er in Metropolis gedanst, of beter gezegd gebubbeld. Deze dansvorm is een wereldwijde hit en is begonnen in Nederland. Bubbelen. Ja, sommige mensen gaan wel echt heel ver, hoor. En wat is ver? Nou, ze rijden gewoon tegen elkaar, bijna droogneuken gewoon, een beetje tegen elkaar aanrijden. Dat morgen in Mithopoulos Radio. Een eigen munt naast de euro? Dat kan. De Franse stad Nantes heeft een parallelle munt, en ook een aantal Spaanse regio's hebben hun eigen geld. In Noord-Italië gaan u ook stemmen op om een eigen regionale lieren in te voeren. De Lega Noord, die partij, die kwam ermee. Nou, leuk, denk je dan, maar wat schiet je er eigenlijk mee op? En dat vragen we aan Gert Peersman, hoogleraar Monetaire Economie... aan de Universiteit van Gent in België. Meneer Peersman, goedemiddag. Goedemiddag. U bent naast hoogleraar Monetaire Economie ook adviseur van de Bank of England... en de Europese Centrale Bank. Dat u niet van de straat bent, zullen we maar zeggen... Um, kan een lo lokale of regionale overheid, kan die zomaar een munt invoeren? Z daar zijn toch wel regels voor en speelregels binnen Europa? Ja, in principe kan je dat niet. Hè. In principe heb je maar één munt in Europa. Er is één wettelijk officieel betaalmiddel en dat is, uh, dat is de euro. Dus hetgeen dat men eigenlijk uh, organiseert in, in, in een en een aantal andere landen... Het is meer een, een ja, soort van lokaal circuit waar men uh, informeel die, die munt aanvaardt. Maar het is geen uh, wettelijk betaalmiddel. Het is wat u zegt, een lokaal circuit. Het gaat dan dus ook echt om een gesloten circuit? Ja, gesloten circuit. Uh, natuurlijk als buitenstaander, als je daar komt en, en je beschikt over die lokale munten... dan zou je die munt ook kunnen gebruiken daarom, om voor een brood bij de bakker te kopen. Maar het blijft een uh, niet-officiële uh, munt. En waarom zou een, een lokale overheid of een regionale overheid dit willen? Zoals dus nu bijvoorbeeld de Lega Noord in, in Italië voorstelt. Wat, wat kunnen ze ermee winnen? Wel eigenlijk is hun is, is doel om, um, om eigenlijk te devalueren. Hè. Dus wat we willen doen in Italië is zeggen van... kijk we gaan een, een simultane parallele munt introduceren ten opzichte van de euro. Dat hoeft daarom niet noodzakelijk met bankbiljetten te zijn. Dat kan ook een, een fictieve munt zijn met een wisselkoers in, in rekeneenheden. En dan gaat men die munt devalueren ten opzichte van de euro. Zodat men competitiever wordt. Want we gaan bijvoorbeeld de lokale lonen um, in die nieuwe munt uh, betalen. Dan zal bijvoorbeeld ook de lokale prijzen in die nieuwe munt zetten. En dan zal men devalueren ten opzichte van de euro. En wordt een export goedkoper. En dat, zo tracht men op die manier eigenlijk de economie terug aan te zwengelen. Nu sprak ik een uurtje geleden een Nederlandse econoom, meneer Peersman. En die zei... Kijk, als je naar de problemen van de Italiaanse economie kijkt... dan helpt het devalueren de totaal niet. Want die hele economie is gewoon verziekt. Dus ze zijn zo competitief als een slak. Uh, uh, en daar zijn hele andere maatregelen voor nodig dan devalueren. De wel, er, er is natuurlijk meer dan dat. Hè. Je moet natuurlijk ook een exportsector hebben. En als je eh, wilt gebruik maken van een devaluatie, eh, dan moet je kunnen exporteren. Dan moet je die, die, die producten voorhanden hebben. Maar natuurlijk, als men zegt, ja, de, stel, de Italiaanse economie is helemaal verziekte, dan is de gebrek en competitiviteit daar een onderdeel van. De lonen in Italië zijn te veel gestegen in vergelijking met hun productiviteit ten opzicht van het buitenland. Men is minder productief, eh, minder competitief in vergelijking met Duitsland. En ja dat weegt natuurlijk ook op de Italiaanse economie... en dat is een, een stuk van het probleem dat moet opgelost worden. Maar waarom dus die Lega Noord, waarom zouden ze dat willen? Want ze helpen daarmee Italië niet. Nou weten we ook wel dat ze Noord-Italië ook al wilden afscheiden... maar goed, dat, daar horen we ze niet meer zo over. Maar op deze manier doen ze dat eigenlijk. Dan zeggen ze, als onze eigen gesloten economie daar dan maar goed is... Dan bekijken jullie het verder maar, want het land helpen ze er niet mee? Wel, ik denk dat het een stukje politiek geïnspireerd is, natuurlijk. Als je als een regio een eigen munt hebt, dan, dan heb je een beetje meer uh, onafhankelijkheid. En heb je uh, een beetje meer je identiteit, je uitstraling. Maar ik denk dat hun effectieve bedoeling niet is om, om de lokale transacties uh, te, te aan te zwengelen. Het gaat hem luidt echt over, over export. En, en de export uh, ja, terug competitiever maken. En dat kan je doen van dag op dag, mits een, een devaluatie van die nieuwe munt. Ja, ik snap Mening toch nog eigenlijk niet. Want ik heb de econoom Harry Verbond gehoord vanmorgen bij BNR. Toen snapte ik het ook al niet. Ik hoop dat u het ons kon, kunt uitleggen. Namelijk dit. Hoe verhoudt die nieuwe munt zich nou met de euro? Want u zei het al, dat is het officiële betaalmiddel. Dus daarin worden transacties ook afgerekend. Dus wat is het voordeel dan? Wel, het voordeel is dat men zou kunnen zeggen van kijk, we gebruiken die, die parallele munt en men maakt daar effectief ook een, een officiële munt van en een land kan op een bepaald moment Ja, maar dat kan niet, zei ja, net. Ja, op dit moment kan dat niet, maar een land omdat de overheid kan dat in principe beslissen. Italië zou kunnen zeggen vanaf nu net zoals men uh, uit de euro stapt he, dat dat komt daar in essentie op neer dan ga je een nieuwe munt gebruiken al dan niet uh, simultaan uh, met de euro en wat ga je dan doen? Vooral is zeggen van kijk, bijvoorbeeld vanaf nu um, devalueren de we die nieuwe Munt met 30% of 50%, al naar gelang uw competitiviteit die je wilt herstellen. En dan ja, krijgen de lokale inwoners van dag op dag een loon dat maar half zoveel meer waard is, in, uitgedrukt in euro. Maar vooral, ja bedrijven zullen competitiever zijn. Maar het komt toch eigenlijk, wat, wat u schetst, neer op de euro wel zeggen? Ja, daar komt het eigenlijk op neer uit. Het is een beetje een, een nette een... vorm van dat niet hardop willen zeggen, maar je doet het wel. Ja, dat is net hetzelfde als, als het scenario van een grexit of een opsplitsing van de euro. Uh, in principe stap je eruit. Nu het is zo een beetje half-half in, in die zin dat je zegt van we gaan ook nog parallel de euro gebruiken en ook nog de euro toelaten. Um, mits die bepaalde wisselkoers. Dus om, om, om, om het eventueel tijdelijk te doen en op een bepaald moment um, er daar terug in te stappen. Maar het, het komt in essentie neer op, op een exit uit de euro. Oh. Zit er niet an een andere enorme haak en oog aan, namelijk dit. Dat heb ik ook van een econoom, die vertelde mij dat. Hij zegt, de schuld die je als land hebt, die blijft in euro's. En die schiet door zo'n manoeuvre uh, enorm omhoog. Bijvoorbeeld voor Griekenland, zei hij, uh, die schuld die kan wel eens voor drie- of voor viervoudigen. Dan ben je toch ook ver van huis? Ja, dat, dat is het hem net. Hè. Maar dat is net hetzelfde. Moest Griekenland uh, uit de euro stappen? Dan is ook de vraag, hè, is die schuld die zij zijn, hebben aangegaan nog steeds in euro? Dan hebben ze net hetzelfde probleem. Dan is dat ook een verviervoudiging. Of is dat in lokale munt? En als je het in lokale munt zet, dan is natuurlijk de buitenlandse schuldeiser uh, degene die het uh, een stuk inlevert. Ja. Maar hoe je het ook draait, als je dit doet en je devalueert met, met 30%, 50%, dan je ook een schuldherschikking uh, daarmee gepaard gaan ja. Je gaat moeten een schuldkwijtschelding doen gedeeltelijk. Banken gaan in de problemen komen. Je gaat banken moeten redden. Je gaat dus ook, ook heel veel chaos creëren. Op ja. termijn. Dus u zegt dat voor het probleem van Griekenland... je sowieso uitkomt wat je ook doet bij schuldsanering. Toch ook weer. Ja, op die manier uiteraard. Als, als je een nieuwe munt uh, introduceert, dan kom je bij, bij een schuldverschikking. Ja. Uh, en dat is eigenlijk een beetje, want wat ik ook altijd argumenteer, je kan net hetzelfde effect halen door in de euro te blijven en door te zeggen: van kijk, we gaan onze lonen en onze prijzen met bijvoorbeeld 30% samen uh, verlagen. We doen dat ook van dag op dag. Dan heb je net hetzelfde effect als bij een devaluatie. Je wordt ook competitiever. Je schulden worden ook relatief hoger. Want je krijgt ook tenslotte lagere lager, lonen, lagere lager inkomsten voor de overheid. Dus je hebt dan ook die, die, die voordelen. Maar het grote verschil is, als je het doet binnen de euro, dan heb je ook de voordelen van de euro zelf. Ja. En die zou je kwijt zijn moest je een parallele munt hebben of moest je een grexit hebben en, en, en een nieuwe munt starten. En er zijn tenslotte ook nog voordelen aan de euro verbonden. Ja. Maar nou, is er toch nog volgens mij uh, um, een klein verschil tussen wat de Lega Noord in Italië wil. Want die wil dit echt regionaal in eerste instantie. Daar valt nog wel wat voor te zeggen misschien of niet. Als, uh, kijk landelijk een heel land is nog wat anders. Maar bijvoorbeeld in Zwitserland heb je al heel lang naast gewoon de Zwitserse officiële munteenheid. Een, een, een soort papieren of virtuele munteenheid waar bedrijven mee werken. En dat creëert enorm veel banen. Ja, maar je kan, je kan, je kan pleiten van oké, okay, het, het, het is een regio of het is een land. Het hangt er een beetje vanaf um, waar het competitiviteitsprobleem zich, zich stelt. Hè. Als het een heel land is dat niet competitief is, dan kan je het evengoed op het landenniveau uitvoeren. Dan kan je daar de devaluatie doen. Is het een regio binnen een land, dan kan je um, binnen die regio een, een appartement introduceren en die laten uh, hmm. devalueren. De of ook evalueren, hè, want ook het omgekeerde kan je doen. Als je ja. een sterke regio bent, kan je, kan je eigenlijk een, een munt uh, appreciatie krijgen. Als een land nou zo'n soort parallele munt invoert hè, voor het hele land... en de andere Europese landen die accepteren het niet, wat dan? Ja, wat, wat dan? Uh, je, je, je, ja, dat, dat is net een beetje zoals je zegt, van we, we stappen uit de euro. Uh, wat dan? We accepteren het niet. Ik, ik denk dat het er zal op neerkomen, wettelijk, dat uw schulden nog steeds in euro zijn. En dat dan ja, bijvoorbeeld die lokale overheid uh, ja, te veel schuld zal krijgen. Stel dat het heel Italië is, die schuld prompt met, met 30% ja. procent omhoog gaat. En dan zal Italië in staking van betaling gaan en dan moet je gaan onderhandelen natuurlijk. Ja. Stel nou dat... Een heleboel landen in Europa dit een goed idee vinden. En ze doen het allemaal te, tegelijkertijd. Wat krijg je dan voor effect? Er wordt toch een enorm, enorme chaos... En het is toch goodbye euro dan ook? Ja, daar komt het, kom het op neer. Hè. Dus de opsplitsing van de euro in een noord en een zuid. Een euro en een zeuro. Um, ja, dan krijg je dat ook. En, en op korte termijn zal dat zeker ook chaos zijn. Hè. Want, want je vraagt dan af wie zal de volgende zijn. Stel dat Italië doet. Dan vraag je af ja, wat gaat er in Spanje gebeuren. Uh, wat gaat er in, in Griekenland gebeuren. En andere Europese landen. Dus je gaat heel veel onzekerheid creëren. En wat gaan mensen doen? Ja, die gaan met hun geld vluchten naar ja. de banken van de landen waar het, waar het wel goed gaat. Hè. Ja. Dan je nou, u schetst heel duidelijk het beeld dat het een, een, een volstrekt idioot plan is. Wat helemaal niks doet. En, ook, en waarschijnlijk, als het al wel doet, heel erg schadelijk is. Naast het afwaarderen van die schulden. Hè, het saneren van die schulden van Griekenland en Portugal en zo meer. Wat moet daar nu echt gewoon gebeuren in Europa volgens u? Wel, wat, wat er volgens mij moet gebeuren zijn eigenlijk drie, drie, drie uh, elementen. Eén is, we moeten effectief gebruik maken van, we noemen dat de interne devaluatie, de competitiviteit van een aantal landen, vooral het zuiden van Europa, die moet verbeteren. En dat kan je doen door je lonen en je prijzen lokaal, door die, die te laten dalen. Dan heb je eigenlijk het effect van een devaluatie. Nu, dat zal niet voldoende zijn op korte termijn. En ik denk op korte termijn moet je ook een stuk, je hebt dan het verhaal begrotingsbeleid, en daar ben ik van mening dat effectief die landen in het zuiden van Europa een overheidsfinanciën op orde moeten brengen die moeten daar zeker iets aan doen want daar, dat is ook een fundamenteel probleem mm. maar dan denk ik bijvoorbeeld van ja, waarom moet het, het noorden van Europa vandaag ook zo hard op de rem gaan staan, dat, dat lijkt mij niet nodig want je, je creëert een recessie in Europa als je gaat besparen waarom moet dan een land zoals Nederland zoals, zoals jullie, ook nu zo hard op de rem gaan staan, daar stel ik, ik mijn vragen bij, ja. jullie we hebben gezonde overheidsfinanciën op lange termijn. Jullie pakken ook de pensioenen aan. Waarom moet je dan nu op korte termijn ook zo hard gaan besparen? Je zou best iets minder kunnen doen en daardoor um, ja, de economie uh, aanzwengelen... en ook, ook de hele Europese economie op die manier um, uit het slop helpen. En dat zou je ook nog kunnen doen door de lonen in Duitsland en Nederland bijvoorbeeld wat te laten stijgen? Dan ja. wordt het zuiden ook weer wat concurrerender. Ja, die sloeken vloeken in de kerk, ik weet het. Ja, maar dan komt het eigenlijk op hetzelfde neer... dat je ze in het zuiden laat dalen of, mm -hmm. of in het noorden laat stijgen. Want je moet ook een beetje opletten met je, met je gemiddelde inflatie natuurlijk. Hè. Um, als je de inflatie de hoogte laat ingaan... door, door loonstijgingen die te hoog zijn in Duitsland en, en in Nederland bijvoorbeeld... ja, dan zit je met inflatie die je dan daarna moet zien kwijt te geraken. En wat moet je dan doen? Dat is rente verhogen, restrictief monetair beleid... en dan, dan zit je natuurlijk weer daar in een, in een vicieuze cirkel... Dus je moet het, een, ja, het, is, het is een en-verhaal. En, en dus je moet die interne devaluatie zoveel mogelijk trachten te doen. Ja. Budgetair een evenwicht vinden. En dan denk ik op, op voorwaarde dat um, de landen budgetair effectief maatregelen nemen. Dan is er ook ruimte voor de Europese Centrale Bank om, om een beetje op het gaspedaal te duwen. En ja. om de rente zeer laag te houden. En om die landen te helpen om, om hun saneringen te doen. En dan is er bijvoorbeeld ook geen inflatiegevaar op, op lange termijn. Omdat je weet, als het in orde komt, die overheidsfinanciën... dan kan je ECB op ieder moment het geld terug uit de economie halen... Het, de rente probleemloos uh, terug verhogen als er zich dan een inflatieprobleem ja. voordoet. En met al die harde maatregelen in het zuiden van Europa... Uh, creëer je wel één ding. Er dus stond van, van het weekend weer een prachtig... Uh, indrukwekkend verhaal over Griekenland. Hoe die maatschappij uh, uh, steeds gewelddadiger wordt. Hoe mensen steeds banger voor elkaar worden. Omdat de criminaliteit uh, toeneemt door al die zware maatregelen. Dat is toch wel een hele zware prijs die je dan als politiek betaalt, hè? Ja, ja dat is in, inderdaad waar. En dat is ook mijn, mijn grote vrees. Hè, dat, dat zal nog vele jaren aanslepen. en de, de sociale onrust die daarmee gepaard gaat. Uh, als, als regering kan je geen populaire maatregelen nemen. Dus ik denk dat ze er ook zoveel mogelijk belang bij hebben om het om het zo snel mogelijk te doen en zo goed mogelijk te doen. Misschien eerder de korte pijn eenmalig, de, de, de bittere pil doorslikken. en vanaf dan uh, terug ja, met, met, met uh, mooie papieren beginnen. Nou ja, zeg maar. het is nog lang niet klaar, hè, want het is nog maar het begin van de maatregelen. Maar er zit er een hele hoop in de pijpleiding in Griekenland, bijvoorbeeld. Ja, dat is waar, inderdaad. En dat is een uh, maatschappelijk een, uh, ja, een, een hete aardappel. en dat kan problemen veroorzaken, ook binnen Europa. En vandaar dat ik ook van mening ben dat, dat het, het noorden daar een stukje kan in steunen. door op korte termijn effectief. Uh, zelf uh, iets minder op de, op de ruimte gaan staan... en effectief ook die landen zo snel mogelijk terug, ja, terug laten groeien. Goed. Gert Peersman, Monetair econoom verbonden aan de Universiteit van Gent. Hartelijk bedankt. Dank u wel. Hij vindt het geen goed idee als landen, als Italië althans delen daarvan... een beetje met eigen muntjes nog eens proberen... er een parallele economie op na te houden. Uh, zo meteen is Vila villa terug na nieuws, weer, verkeer en ster... met schuld en boete en cultuur. De paus gaat aftreden op 28 februari. Is het mogelijk dat een paus aftreedt? Benedictus XVI is de tweede paus die zelf aftreedt. De signore cardinali hanno eretto me un semplice umide... Laboratore de nella Vigna del Signore. Nederige arbeider in de wijngaard van de Heer. Vierzint Paapst. Vanuit een ivoren toren, zo klaagt zijn omgeving. Voelt de paus het gewicht van het ambt. Aftreden op 28 februari. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dus ook als het om de cijfers gaat, is de Audi A4 Business Edition nu een wel heel aantrekkelijke keuze. Audi, voorsprong door techniek. Een gokje wagen, risico nemen, goed idee, maar niet als je een organisatieadviesbureau nodig hebt. Dan is beproefde kwaliteit en resultaat halen belangrijker. Daarom kies je voor een bureau dat aangesloten is bij de ROA, zoals Schouten en Nelissen. ROA, de eredivisie van adviesbureaus in Nederland. Ga naar roa adviesnl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 Morgen. Sterrie uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd totaalglas, laat je niet barsten. Waanzinnige winstpakker bij Macro. Koekjes van Varkade. Vijf pakken voor 4 euro. Dit is Radio 1.